Uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Denemarken stelt grenscontroles weer in. Lonen blijven achter bij de inflatie... en de voorzitter van de Raad voor Cultuur stapt op... uit protest tegen de cultuurbezuinigingen. Vanmiddag eerst nog kans op een paar buien, maar van het westen uit steeds meer zon. Het wordt 17 graden aan zee tot 20 graden in het zuidoosten. Morgen dan op de meeste plaatsen bewolkt. Ook wat regen, maar in het zuiden dan ook weer zon. Er is vrij veel wind morgen en het wordt 16 tot 19 graden. Het Deense parlement heeft ingestemd met het opnieuw instellen van controles bij de grens. Vanaf dinsdag staan er bij grensovergangen met Duitsland en Zweden extra douaniers... om auto's en treinen te controleren die het land binnenkomen. Dat is een idee van de Deense gedoogpartij, de DVP. En het moet voorkomen dat buitenlandse criminelen het land binnenkomen. Duitsland heeft zich fel verzet tegen die grenscontroles omdat ze asociaal zouden zijn... En ook de Europese Commissie heeft bezwaren vanwege het Schengen-verdrag... dat vrij verkeer in Europa mogelijk maakt. Maar volgens de Denen wordt dat Schengen-akkoord niet geschonden... omdat de controles worden uitgevoerd door douanepersoneel... en niet door agenten. Het vorstendom Monaco maakt zich op voor het huwelijk van Prins Albert... en Charlene Witstok later vanmiddag. En in Monaco is nu alvast correspondent Frank Renoud. Frank, wat gaat er gebeuren vandaag? Nou, er is een druk programma, want om vijf uur vanmiddag dan is het officiële burgerlijke huwelijk Dat wordt afgesloten op het paleis hier hoog op de Rots in Monaco. En om tien voor zes dan is er het moment voor de bevolking, want dan zal het paar, dus prins Albert en Charlene Witstok, op het balkon verschijnen. En dan is er natuurlijk ja, de lang verwachte kus die zal worden gegeven. Dan is er ook nog een avondprogramma. Want om zes uur s'avonds is er een receptie die wordt gegeven door het paard voor alle inwoners van Monaco. En dan worden er speciale gerechten geserveerd uit Zuid-Afrika. Want Charlene Witstok is Zuid-Afrikaans en uit Monaco zelf. En dan is er laat op de avond nog een concert hier in de haven, ook voor alle inwoners. En uh, leeft het huwelijk onder de bevolking? Ja, dat kun je wel zeggen, want de hele stad is eigenlijk behangen met vlaggen. Rood-wit, de kleuren van Monaco inderdaad. En de burgers worden ook op allerlei manieren betrokken bij alle festiviteiten. Zoals gezegd, ze zijn uitgenodigd straks op de rots bij het paleis om het paar te zien. Er worden allemaal concerten en feesten georganiseerd door heel de stad heen. Er is twee dagen lang gratis openbaar vervoer, zodat ook alle inwoners van de stad overal naartoe kunnen. Dan is het ook morgen een belangrijke dag, want vandaag het burgerlijk huwelijk, morgen het kerkelijk huwelijk. Hoe gaat het er morgen uitzien? Ja, morgen is inderdaad de ceremonie in de kerk, de kerkelijke inzegening kunnen we zeggen. En dan komen er hoge gasten, Willem-Alexander en Maxima natuurlijk... maar ook koning Gustav uit Zweden, koning Juan Carlos uit Spanje... koning Albert uit België en ook een heleboel prominenten en vrienden van het paar. Maar ook ja, mensen uit de showbusiness, Carol Lagerfeld, de modeontwerper... Naomi Campbell, de, het uh, topmodel en bijvoorbeeld iemand als Roger Moore die James Bond speelde. Dat soort mensen zijn dan ook allemaal van de partij. Nou, vanmiddag dus uh, het begin van alle feestelijkheden. Is het een beetje mooi weer in Monaco? Het is hier verschrikkelijk heet. Oh, nou, succes ermee, Frank Renoud. De CAO-lonen zijn in de eerste helft van dit jaar gestegen met gemiddeld 1,6 procent. En dat is minder dan de verwachte inflatie van 2 procent. Maar meer dan de gemiddelde loonstijging in de tweede helft van vorig jaar. Meester Kampen, en staatssecretaris De Krom schrijven verder aan de Tweede Kamer dat vorig jaar in meer CAO's afspraken zijn gemaakt over het aan werk helpen van gedeeltelijk arbeidsongeschikten. En ook van waarjongens meer dan het jaar ervoor. Kampen De Krom vinden dat een goede ontwikkeling, maar volgens hen is het nog niet voldoende. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. Els Swaap, zij werd de meest invloedrijke persoon in de Nederlandse kunstwereld genoemd. Maar de voorzitter van de Raad van de Cultuur houdt ermee op. Want Swaap is het niet eens met het cultuurbeleid van staatssecretaris Zelstra. Het viel haar niet makkelijk om die beslissing te nemen. Met pijn in het hart, zoals dat heet. Het is uh, absoluut uh, een uh, um, ja, moeilijk besluit geweest. Want, u houdt van cultuur hè? Ja, ik ben <laughs> absoluut, anders had ik de baan nooit aanvaard. Nee. Ja, ik, ik, hou, ik hou van kunst en cultuur en ik vind ze ook belangrijk voor de samenleving. U heeft dat advies aangeboden uh, aan staatssecretaris Zijlstra. Zijlstra heeft er uh, niet heel veel mee gedaan. Wat was voor u het moment dat u dacht nee? Uh, u zegt precies zoals het is. Uh, Zijlstra heeft met ons advies uh, nauwelijks iets gedaan. Wij zijn niet eens gevraagd om een toelichting te komen geven op het advies, terwijl... Wij een half jaar lang met uh, 65 mensen, onder, onder andere 65 mensen uit het veld eraan gewerkt. Hebben mensen die echt vanuit hun, hun nek hebben uitgestoken om toch een advies te geven over die bezuinigingen. Er is dus niet gevraagd om een toelichting. Er is ook niet over gediscussieerd over de inhoud van het advies. Maar het is gewoon zo, naar mijn mening ongemotiveerd terzijde geschoven. En wat denk je dan als dat je overkomt? Dan denk je, um, uh, op zich is dat al uh, buitengemeen onaangenaam... dat je van zoveel mensen uh, werk hebt gevraagd... en dat er dan niet met respect naar wordt uh, gekeken. Maar bovendien denk ik dat de schade die nu wordt aangebracht... Of een, ja, dus, dus meneer Zijlstra heeft in deze zijn eigen weg gekozen... de schade die nu aan de cultuursector wordt aangebracht... is veel groter dan die had boven te zijn. Ook als je hetzelfde bedrag aan bezuinigingen had willen uh, doorvoeren... En dan had u erbij, dan, dan kunt u zeggen, ja, ik had er ook bij kunnen blijven... om dat dan nog een beetje die schade te beperken. Ja, dat, dat zou je inderdaad kunnen doen. Maar er zijn twee redenen om dat niet te doen. Allereerst omdat je niet weet of er met een nieuw advies weer het, niet weer hetzelfde gebeurt. En je dus geen enkele meerwaarde, geen enkele inbreng hebt in de discussie. En ten tweede omdat wij als Raad voor Cultuur... Ik zeg nog wij, maar dat is dus de Raad voor Cultuur inmiddels. Dat de Raad voor Cultuur volgend jaar um, besluiten moet gaan nemen... op basis van de subsidieaanvragen van de individuele instellingen. En ik zou dan een proces moeten leiden... Als voorzitter eh, dat oordeelt over die subsidieaanvragen, terwijl ik eh, vind dat het bestel op zich niet klopt en ik deugd. En, en als... dat is iets wat voor mij zo tegenstrijdig is, dat ik een eh, persoonlijk besluit heb genomen om op te stappen. Els Swaap stapt op, dus als voorzitter van de Raad voor Cultuur. Nog een bericht in de culturele sfeer. Veilinghuis Sotheby's vertrekt uit Amsterdam. Het grootste veilinghuis ter wereld wil het aantal veilinghuizen in de wereld terugbrengen naar vijf. En er blijft nog wel een kantoor van Sotheby's in Nederland. Onder meer voor het taxeren en vervoeren van aangeboden kunst. Mark Rollers, directeur en veilingmeester van Sotheby's Amsterdam. Goedemiddag. Goedemiddag. Had u het zien komen? Uh, nou, dit is wel een proces wat in gang is gezet een aantal jaren geleden... Om ...te focussen op de, de top van de markt. En, en um, ja, dit is een... Uh, ...dat we zeggen om in lijn te komen... ...van uh, Sotheby's wereldwijd. Ja, want we Sotheby's van... Amsterdam was niet de grootste vestiging, hè? Nee, nou, het is, het is, nee, zeker niet. Kijk, als je rond de 4 miljard omzet in, uh, in, in de wereld... ...en in Nederland is het een... Uh, ...20, 30 miljoen kan het zijn... Uh, ...is dat natuurlijk minder dan een procent. En dat is niet zo, uh, niet zo groot, maar... Uh, we, dus we zullen niet weggaan uit Amsterdam, hmm. maar Sotheby's zal dus een innamekantoor worden. En dat is een, uh, een proces die uh, ingang is gezet. Een innamekantoor, ja. komt u maar met uw spullen. En dan gaan ze naar Londen, of moet ik dat zien? Ja, nou we zullen altijd natuurlijk die spullen daar aanbieden waar, uh, waar Sotheby's het beste kan verkopen. Dus dat kan ook in Parijs zijn, het kan in New York zijn, in Hongkong, uh, juwelen in Genève. Um, dat zullen we daar aanbieden waar wij denken dat het beste kan worden aangeboden. En dat hebben we in het verleden ook uh, gedaan, zeer veel collecties. Zoals nu hebben we de collectie Nijstad bijvoorbeeld wordt geveild bij de Amsterdam. Meesters in Londen volgende week, Nederlandse collectie, die zal het daar ongetwijfeld zeer goed gaan doen. Dus we, we exporteren zeer veel in een jaar. En het is, dat is de strategische keuze om wat, wat op iets minder locaties, maar wel heel gefocust te gaan veilen. Uw laatste wapenfeit in Amsterdam was de spullen van koningin Juliana. Ja, dat was wel de kroon ontwekt. het werk. Dat was een, ja. een grote veiling. We hebben de British American Tobacco gedaan en dat zullen we in het najaar nog geen nog een veiling daarvan doen. In het najaar nog eentje van Batko. Ja. Oh, Oké. Okay. En um, ja, de mensen kunnen nu natuurlijk ook denken... van nou, uh, Sotheby's, weg uit Nederland. Wij gaan naar de concurrentie. Wij gaan ja. naar Christie's. Ja. Nou ja, wij gaan dus niet weg uit Nederland. Want wij blijven, Sotheby's blijft in Amsterdam. Um, alleen met een, uh, met een kantoor. Dus wij zullen ons niet meer gaan concentreren op, uh, op veilingen. En ja, ik vind, wat moet ik te praten... wat, wat, uh, wat uh, een, een ander veilinghuis uh, wel of niet uh, zou moeten doen of gaat doen. Dus... Uh, Mm, ja, ja. Ja, ja. Nou speelt natuurlijk ook nog de hele discussie over het BTW-tarief op de kunst. Ja, uh, dat dat gaat goed, naar boven. He. Van, heeft dat ja. ook meegespeeld bij het besluit om uit Nederland weg te gaan? Nou, Solubies gaat niet uit Nederland weg. Uh, Solubies blijft uh, aan de bestaan als een innamekantoor. Maar de BTW op het importeren, dat, uh, dat ja, ik vind dat heeft niet direct meegespeeld. Maar dat is natuurlijk zeer, zeer vervelend dat er een BTW wordt, uh, wordt gegeven op, op spullen buiten de EU. Dus het is alle kunst btw zit, maar gewoon spullen die worden ge, hmm. uh, uh, ingevoerd. Maakt het er niet aantrekkelijker op? Nee, nee ja. voor het, voor het uh, veilen van spullen buiten de EU is het natuurlijk niet, uh, niet zo prettig. Niet zo handig. Nou, succes met de verhuizing straks, uh, meneer Geron. Ja, Geroen. dank u wel. Dank u wel voor okay. de uitleg. Tot ziens. Oké, okay. En dan de vakanties. In het midden van het land beginnen ze vanmiddag. De schoolvakanties en de ANWB waarschuwt voor een drukke avondspits. De A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. De A12 zal druk worden. Utrecht-Arnhem. En de A28 Utrecht-Amersfoort, daar verwachten we ook veel drukte. Want natuurlijk niet iedereen gaat naar het buitenland. Er blijven ook veel mensen in Nederland, op de Veluwe en in het noorden van Nederland. En Schiphol verwacht opnieuw topdrukte deze zomer. In de maanden juli tot en met september ruim 14 miljoen passagiers. Dat zijn 4% meer dan vorig jaar. Schiphol probeert daarom het wachten zo aangenaam mogelijk te maken. We hebben dames uh, die rondlopen waar je al je eerste vakantiekiekje kunt maken en naar huis kunt sturen. Er wordt eisen uitgedeeld. Uh, en ook uh, op de parkeerterreinen zorgen we ervoor dat er wat extra uh, assistentie is. Dus er is, uh, er is een hoop aan entertainment. En het is ook extra druk op het water. Door lage waterstanden en ondiepe vaargeulen kunnen binnenvaartschepen minder lading vervoeren. En dat betekent dat de lading over meer schepen moet worden verdeeld. Wordt drukker, plezierjachten krijgen daardoor te maken met meer vrachtverkeer en met langere wachttijden voor de sluizen. Sport. En over minder dan een uur beginnen ze op Wimbledon... aan de halve finale van het mannentoernooi. Eerst staan uh, Novak Djokovic en Jovil Fritsonga op de baan. En daarna komen Andy Murray en Rafael Nadal om die andere finale plek. Marcella Mesker blikt vooruit. Vandaag zullen twee vragen beantwoord worden. Wordt Novak Djokovic aanstaande maandag de nieuwe nummer één bij de mannen? En kan Andy Murray de hoop levend houden op een Britse zegen? Dat betekent wel dat Novak Djokovic Jovi-Fried Tsonga zal moeten verslaan. Tsonga, de man die Roger Federer in vijf sets naar huis stuurde. Hij is in supervorm. En hij staat ook 5-2 voor in onderlinge ontmoetingen tegen Djokovic. En bovendien is Gras niet de favoriete ondergrond van de Servië. Dus misschien zit daar wel een verrassing in het verschiet. En die Murray heeft het een stuk lastiger... Hij heeft ook de hulp ingeroepen van wereldkampioen boksen David Hay... een persoonlijke vriend van Murray. Hij heeft hem gevraagd voor advies en inspiratie bij dit soort grote wedstrijden. En Murray is een groot boksfan. Maar de feiten spreken toch weer in het voordeel van Rafael Nadal. Nadal is 19 wedstrijden ongeslagen, won het toernooi in 2008... en in 2010, 2009 speelde hij niet wegens een blessure. En de onderlinge ontmoetingen, daar leidt Nadal met 11 tegen 4... Murray heeft dus wel eens van Nadal gewonnen... maar altijd bij kleinere toernooitjes en bij een best of three. De twee wimmelden ontmoetingen en afgelopen maand nog op Roland Garros. Ja, dat was toch een afgestreken overwinning voor Nadal in drie sets. Maar hoe is het met de voet van Nadal? De blessure die hij tegen Del Potro opliep... Dat lijkt misschien de enige kans voor Andy Murray. Want voor de rest blijft het een hele lastige opgave. Na vandaag weten we meer. In ieder geval wie er zondag in de mannenfinale staan. En Radio 1 houdt u op de hoogte vanaf twee uur dus al die ene halve finale djokovic Tsonga. En Kees Kwaks, die is er ook. Ja, hier dan hoor, de AVB. En er staat de file van, tenminste, staat 30 kilometer in totaal. De langste file is vanmiddag op de A7 afstandijk richting Heerenveen. Dat voor een Jouwen 4 kilometer. Naar Den Haag op de A12 vanuit Utrecht tussen Harmelen en Nieuwebrug 3 kilometer. Op de A15 file richting Goor, Rotterdam vanaf Gorkum in Stad bij Alblasserdam staat 3 kilometer. De afritters er dicht, er staat een auto in brand. Op de A28 Utrecht-Amersfoort bij de Afrit den Dolder, 3 kilometer. Ten slotte de A50 van Arnhem naar Os, 5 kilometer, bij knap met Ewijk. Dankjewel, Kees. Het is 13 over 1. De hoofdpunten van het nieuws: Denemarken stelt vanaf dinsdag opnieuw grenscontroles in. De CAO-lonen zijn in de eerste helft van dit jaar gestegen met gemiddeld 1,6 procent. Minder dan de verwachte inflatie. En Els Swaap vertrekt als voorzitter van de Raad voor Cultuur. Ze kan zich niet vinden in de manier waarop op cultuur wordt bezuinigd.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 Nou, daar zorg ik wel van. Die crash was alles voor me. De arts van UWV vond dat ik nog best kon werken in een baan... waar ik niet zoveel hoefde te tillen. Ik heb nu zelf nieuw werk gevonden bij een callcenter. Of ik de kinderen mis? <laughs> nu zorg ik goed voor mijn collega's. Petra is weer aan de slag. UWV helpt mensen met een beperking naar werk dat past bij hun mogelijkheden. Hoe? Dat leest u op uwv.nl slash mogelijkheden. UWV Werken aan perspectief. Weer een relatie? Mensenrelatie.nl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 Dit is Radio 1. NCRV. -E. Lunch. Frank Dumos. Welkom Terug bij de NCV. Morgen begint de La Grande Boucle. De Tour de France er is nogal wat veranderd in de Tour. De middaglunch is verdwenen bijvoorbeeld. We duiken zo meteen in de rijke historie van het wielerspektakel van het jaar. Over wielrennen gesproken, Maarten Ducro nam gisteren het laatste deel van zijn radiodagboek op. Want inmiddels is de oude wielrenner onderweg naar Frankrijk. En hopelijk heeft hij alles bij zich. Ik zie dat de schone onderbroeken nog aan de lijn wapperen, want dit zijn er maar twee. Daar heb ik toch iets meer van nodig. En in standpunt.nl na half twee praten we over de verlaging van de overdrachtsbelasting. De deskundigen zeggen dat die verlaging een impuls zal geven aan de woningmarkt. Maar denkt u dat ook? Want zullen de prijzen zich niet gewoon aanpassen aan het nieuwe niveau van de overdrachtsbelasting? We zijn benieuwd naar uw mening straks. De stelling is, de verlaging van de overdrachtsbelasting is goed voor de huizenmarkt. Bent u daarmee eens of oneens, sms naar 7070, dus 7070, dat kost 50 cent. U kunt ook gratis bellen op het nummer 0800-1101, 0800-1101. Je kunt stemmen op onze website www.standpunt.nl of twitteren. Standpunt. De verlaging van de overdagsbelasting is goed voor de huizenmarkt. Dit is Radio 1. Lunch. Nou, terug naar 1952. Het grote wielercircus rijdt weer door Frankrijk. Al de oude rotten uit het vak zijn er weer bij: de Italiaan Mangi, zijn landgenoot Fausto Coppi, de kleine Fransman Robic... De eerste etappe van deze monsterrit leidt naar Rennes in Bretagne... een afstand van 246 kilometer. Het wordt een overwinning voor de Belgen. Rick van Steenbergen, nummer 20, heeft onderweg net zo lang gemopperd op zijn collega's... dat die er genoeg van krijgen en ongelooflijk hard naar het eindpunt trappen. En Rick zelf is daar op de wielerbaan de lachende derde. Dat wil zeggen de eerste. Ja, dat was de Tour de France in 1952. Wereld van Verschil in vergelijking met de Tour die morgen van start gaat. Dat wordt de 98e editie. Toer werd gereden in 1903, met lunchpauze, maar zonder helm en zonder geletra. Lunch vraagt zich af in hoeverre lijkt de Tour anno 2011 nog op die originele Tour. Ik praat erover met Hans-Jurgen Nicolai, schrijver van verschillende boeken over de Tour de Frans. Onder meer het grote Tourboek, de Tour van A tot Z en een quizboek over de Tour. Hans-Jurgen, goedemiddag. Goedemiddag. De eerste Tour was dus in 1903, dat is 108 jaar geleden. En we zijn nu 98 Tours verder. Waar zit dat gat? De oorlog 1 en 2. 1 en twee. Uh, werd er niet gekoerst in Frankrijk. Tijdens Zo? de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Ze hadden wel even iets anders aan hun hoofd. Klopt, ja. En na de Tweede Wereldoorlog gingen ze ook niet meteen rijden? Nee, um, toen duurde het even voordat ze weer gingen starten. Volgens mij 1948 was de eerste uh, ronde weer na de oorlog. En um, daarna is het uh, onafgebroken doorgegaan. Wie heeft de Tour bedacht? Dat is Henri Desgrange. Die was uh, journalist bij... Um, Loto, een krant in Frankrijk, een sportkrant. Een van de, en niet de grootste sportkrant overigens. Je had ook nog Le Velo. Maar ja, door de tour te verzinnen is Loto enorm ja, goed in de markt gezet. En dat is de bedenker van de tour. De eerste tourdirecteur ook. En hoe zag die eerste Tour de France eruit? Ja, het was echt een echte ronde van Frankrijk. Begin in Parijs en eindig in Parijs. En echt een klassiek rondje langs de zes grote steden. En hoeveel kilometer was dat? Weet je dat? Poeh, um, volgens mij iets van 2500 rond, uh, rond dat getal. 2500 kilometer ongeveer. Met 60 renners die meedelen? Ja. Um, maar aanzienlijk korter dan wat we nu meemaken. Ja, tegenwoordig is natuurlijk ook uh, ja, alles geprofessionaliseerd. De materialen, uh, de voeding uh, enzovoort. Dus ze zijn um, bestendig voor meer kilometers. Um, die etappes toen, waren die qua lengte vergelijkbaar met wat we nu meemaken? Nee, dat niet. Want ja, je had maar zes etappes. En de etappes waren uh, na meer dan 400 kilometer, was, uh, ja, was gebruikelijk. En ook, dat waren dan ook echt hele lange etappes? Dat met, waren hele lange etappes, ja. Wat ze reden gemiddeld, stukken zachter dan nu neem ik aan. Ook dat, ja. klopt. Beetje hoe hard? Ja, zo rond uh, 20, 25 km per uur geweest zijn. En nu? Ja, nu is de grootste snelste toer is. Uh, van vier, maar Het is natuurlijk ook toen de tijd dat je weinig bergen... in de eerste toer zat er geen bergen, dus dat scheelt natuurlijk ook wel. Maar volgens mij eh, ja, gemiddeld reis iets van 3, 44 km per uur. Goeiemorgen zeg. Ja. Dat is echt enorme snelheden, want daar zitten dus bergetappers bij... dat ze omhoog kruipen Klopt. E en naar beneden schieten trouwens. En naar beneden maar, schieten en uh, tijdritten waar ze vaak uh, de toppers over de 50 gaan. Dus. Ongelooflijke snelheden inmiddels. Hè. Um, maar die afstanden van nu zijn kleiner. De snelheid is veel hoger, uh, de, de hersteltijd is ook heel kort... Um, dan heb je wel stimulerende middelen nodig. Ja, dat is gebleken. De, dus in de loop der jaren zijn er genoeg die uh, gesnoept hebben van um, onreglementaire middelen. Onze grote held zoetemelk is ook niet uh, ja, die schoon, hè? Volgens mij drie keer ter de lamp gelopen. Ja, toen werd er nog een beetje lacherig over gedaan. Je kreeg een tijdstraf of um, je mocht in ieder geval in koers blijven. Tegenwoordig is het gelijk uh, geschorst voor een aantal jaar. En dan is nog maar de vraag of ze terugkomen... Maar zo werd er toen lachen erover gedaan, bijna. Gewoon een kleine straf, tijdstraf en dat was het dan weer. Ja, ja de middelen waren misschien ook wel iets uh, minder onschuldig. Alhoewel. Uh... Minder onschuldig of onschuldiger? Ja, onschuldiger. Ja. Maar um, er zijn natuurlijk ook uh, ja, voorbeelden van dat ze wel uh, redelijk schuldig waren. Als we kijken naar uh, de dood van de, de Brit Simpson. Die uh, werd toen die naar het ziekenhuis vervoerd, werd, ook uh, gevonden met de nodige ampullen in zijn wielershirt. shirt. Ja. Dus uh, het was niet goed voor je. Het is niet goed voor je. Uh, en het blijft natuurlijk ook een, een ding wat maar over die tour heen blijft hangen. Dat wat natuurlijk voor echte sportliefhebbers verschrikkelijk is. Want je wil graag genieten van uh, de topsport die daar bedreven wordt. Ja, klopt. Ja, ik heb me er wel een beetje van, uh, van afgezet. Ik uh, kijk gewoon puur naar het wielrennen en naar, uh, naar de sport. En dan hoop je maar dat, uh, ja, dat er een hoop ellende bespaard blijft. Maar de afgelopen jaren zijn we uh, ja, flink, uh, flink aangepakt als, wielen, als wielerliefhebber. Ja. De wielrenners van nu zijn uh, full profs. Ja. Uh, mannen uh, die uh, alleen maar bezig zijn met trainen en met voorbereiden. En die voorbereiding is ook heel anders dan vroeger, denk ik. Hè? Ja, vroeger was het een jaar lang uh, knallen. van een wielerseizoen lang knallen. En nu uh, ja, de echte renners richting Tour de France die stemmen heel het seizoen op, uh, op de Tour af. En die beginnen ook al heel vroeg met specifiek voorbereiden op de Tour. Hoe doen ze dat? Ja, het verschilt per renner. Uh, de ideale voorbereiding is nog niet echt uh, nou, door iedereen uh, gekozen. Ik bedoel, Contador die heeft nu ook door omstandigheden de, de Giro gereden. En ja, nu gaan we gaat kijken of, uh, of dat ook gaat lukken met de Tour erachteraan. Of hij uh, de Giro nog in zijn benen heeft. En dat is eigenlijk normaal gesproken voor, voor, voor dat soort jongens op dat soort niveaus... Uh, eigenlijk één van de twee. Ja, de laatste, rijden, op... de, de laatste jaren wel. Het wordt veel gezegd. Er zijn natuurlijk wel voorbeelden van renners die allebei gewonnen hebben. Maar de laatste jaren is het... Uh, ja, 9 van de 10 keer als je een Giro gereden hebt en je waag je aan de Tour... dat het toch uh, tegenvult. Wie is de kampioen der kampioenen? Op, de, op dit moment? Armstrong? Armstrong is uh, de koploper in uh, het aantal zegens in de Tour met zeven uh, overwinningen. Ja, ja, overigens ook met, met een hoop vraagtekens inmiddels achter zijn ja, naam. En die, die stemde niet. ook echt seizoen echt puur op de Tour af. Die zag hij heel het jaar niet en in de Tour dan, uh, dan stond hij er. Niks, Giro, geen grote koersen, alleen ja. maar de Tour. Op een gegeven moment wel, ja. ja. En dat werkt dan blijkbaar ook. Ja. Um, er zijn een heleboel dingen veranderd in die Tour. Uh, ik had het over die lunchpauze. <laughs> in het begin ja, kan je je bijna niet Stop, voorstellen. Stapten ze rustig af en... Uh, Zag iets uit groot, ik heb al oude, oude boeken en foto's gezien. En zag je ze uit groot uh, soep komen opscheppen en dergelijke. Ja, mag ik even het bord soep, uh, waarde collega? Ja. En daar kwam die door. Uh, de gele trui, de bolletjes trui, de groene trui... Uh, die waren er vanaf het begin ook niet, hè? Nee, de eerste trui die in de tour kwam was de gele. Uh, dat was volgens mij in 1919... Geel overigens de kleur van, um, van de krant, van Loto. Die bracht een uh, geel dagblad uit. Dus vandaar dat de gele trui gekozen is. En um, ja, dat was omdat um, de koploper in het klassement... Het was geloof ik tijdens de tour zelfs. Dat was geen van vanaf het begin van de tour. Maar tijdens de tour kwamen de vragen van... Joh, wie is nou degene die bovenaan staat in het klassement? En toen hebben ze, dat, uh, een, gele, of die hebben ze hem een gele trui aangedaan om het herkenbaar te maken. Ja. ja. De bolletjestrui, de beste in, het, uh, in de bergen? Ja, je had bergklassement wel al een tijdje. En echt de bolletjestrui um, is pas in de jaren zeventig gekomen. Maar daarvoor had je wel het bergklassement. Alleen die reed ook zonder trui rond. De uh, leider daarin. De groene trui hebben we ook nog? Ja, was eerst de rode trui. Um, vanaf de jaren 50 tot aan... Volgens mij tot 68, het jaar van Jan Jansen. Was dan een rode trui en daarnaast de groene trui geworden. Hij heeft ook weer met sponsorbelangen te maken. Wat dan? Um, ik weet het even niet exact meer, maar volgens mij was het iets van een... Uh... Een bedrijf dat iets, iets, ja. iets groens doet in ieder geval. Ja, het was, ja precies. Het was Miss uh, geloof ik. De Tour de France is, is romantiek, uh, is uh, legendes, sterke verhalen. Uh, heb je een hele sterke en leuke anekdote voor ons? Ja, staat, of de tour uh, is dat vol met anekdotes. Maar wat me nu wel te binnen schiet, omdat het een uh, leuk verhaal is... is de uh, Tour van 1951 met uh, de Algerijn. De Algerijen hoorden toen nog bij Frankrijk. Maar het was een Algerijn, Abdelkader Jaaf... Die uh, vooruit uh, uit de peloton was ontsnapt met een, uh, met een landgenoot of met een Fransman. En uh, het was echt bloedfysiek en die dag. En vanaf de kant uh, kreeg hij drinken aangereikt. En, ja, hij zelf zei later dat het pure alcohol was, maar een fles wijn. En die trok hij één keer leeg door de hitte. En op een gegeven moment zat hij uh, slingerend zicht op zijn fiets. En uh, besloot om even uh, ja, gas terug te nemen en even te schuilen. Of even uit de zon te gaan zitten uh, onder een boom. Viel vervolgens in slaap, werd wakker gemaakt door toervolgers... Uh, kreeg weer wat aangereikt, uh, dronken weer leeg... stapte op zijn fiets en uh, reed de verkeerde kant op... Terug, uh, terug het parcours op. Toen hebben ze maar het koers genomen. <laughs> 1951, ja, toen kon het allemaal nog. Het allemaal ja. nog ja. Jij gaat de, koer, de, de, de toer zeer volgen, neem ik ja, aan de komende drie weken. Ik heb er uh, enorm veel zin in. Hans, Jürgen, Nicolai, schrijver van het grote toerboek, uh, dank je Geen dank. Het Radio Dagboek. Deze week met Maarten Ducro, oud-wuurrenner, oude-wuurrenner... en uh, vanaf aanstaande zaterdag commentator voor het uh, live-verslag van de Tour de France. Hij zelf gebruikt als renner middelen die toen niet verboden waren, maar nu wel. Dus hij begrijpt waarom een renner het doet... en vindt dat de begeleiding een grote rol zou moeten spelen. We treffen Maarten Ducro thuis, waar hij zich klaarmaakt om af te reizen naar Frankrijk. Ik sta hier gewoon nog in mijn klofje waar ik vanochtend mee mijn bed uit ben gekomen. Niet eens gedoucht, want ik denk, oh dat nog, dat nog, dat nog, facturen nog uit. Want het is eind van de maand. Dat, die spanning die bouwt zich op, dus morgen wordt het nog erger. En dan rijden we met z'n drietjes daarheen. De Sol is daar al, Mart is daar al, Johan Kok is daar al. Dus we krijgen al een van naald allerlei berichten. En zoals gewoonlijk, de dagen voor de tour kunnen de journalisten goed scoren. Dus dan hebben ze wel weer ergens onder een tegel stront gevonden... Nou, dan kunnen wij weer iets over terugroepen. En ondertussen verandert daar de wereld helemaal niet van. Dat gebeurt pas als die renners uh, de Passage du Gua afrijden. Uh, wat duidelijk is, is dat, dat er een soort uh, logica ontstaat in die wereld. Uh, dat is dat die wuurrenners... Die, uh, dat is eigenlijk een sport van overlevers. Daar zit een helderdom in. Maar de zwarte kant eraan is dat, uh, dat ze dus geen menselijke maatstaven aanleggen. De dus sportiviteit of wat ook speelt geen rol. Uh, vooral die begeleiders daaromheen zouden ze daar een beetje in moeten beschermen. Dat betekent dat de moraal is niet zo jovel is. En de ploegleiders, met alle respect, uh, daar zie ik weinig uh, hoop aan de horizon. En als dat niet gebeurt, dan krijg je tunnelvisie, uh, ontsporing, ontaarding. Nou, uh, hoeveel voorbeelden had je gehad willen Kijk, ik heb mijn fietskleren al in de auto. Dit is een heel klein standaard koffertje. Daar zit gewoon alles in, inclusief paraplu. Ik zie dat de schone onderbroeken nog aan de lijn wapperen, want dit zijn er maar twee. Daar heb ik nog iets meer van nodig. Het is altijd je eigen verantwoordelijkheid. Uh, ik heb toen mij altijd zeer goed laten adviseren door een onafhankelijke arts, mijn huisarts. En als die zei van nou, je gaat er niet aan dood, maar het is niet zo handig, dan deed ik het niet. Maar het enige uh, referentie wat ik had was van kan ik ook betrapt worden. Dus ik snap die kwetsbaarheid wel. Het ging mij ook niet om, uh, is het goed voor me, word ik daar een beter mens van en is het een sportieve wedstrijd. En dan roept iedereen, hallo, het is topsport. Dat hoort niet eens sportief te zijn. Dan denk ik, ja, ving, vrij, vrij, cynisch wereldbeeld. Uh, daar wil ik niet bij horen. En ik denk dat er zat mensen zijn die er anders over denken. En, maar het is niet de schuld van die begeleiders. Maar ze hebben wel de sleutel in handen om een betere wereld te maken. Jonge gastjes, die komen frankenvrij, die wieren wereld binnen. Die willen gewoon kijken wie het hardst kan. Maar wat je nu ziet, is dat iedereen doodgeslagen wordt... om als een soort robot voor een team te gaan werken. En dat kan je zien in de koers. Nou... Het is toch fantastisch als je dat als leidinggevende zou kunnen doorbreken. Ik neem ook altijd... Een nette outfit mee. Ja, wacht even. Dat, nou, dit waren nette blouses, die ik nu. Ik heb dat ooit het nieuwe buurrennen genoemd, maar ik moet eerlijk zeggen, ik ben voorbarig geweest. Ik, heb, ik ben natuurlijk ook maar een mens. Ik zit ook te hopen dat ze nou eindelijk een keer gewoon een knal op de kanen geven van die ploegleider. Van joh, weet je wat jij kan doen? Zoek het lekker uit. Ik ga lekker mijn koers rijden. Flikker helemaal op. Dus dat, uh, dat is nog in ontwikkeling, maar ik verheug mij op die ontwikkeling. idee. Hoppa, stiltje eruit. En dan gaan we. Het woord wereldverbeteraar uh, gebruik ik een beetje als een geuzennaam. Ik, uh, ik heb altijd het verwijt gekregen door die positieve kijk: het, uh, het goede in de mens, uh, zeker in deze tijd, uh, is het cynisme. Enorm makkelijk overheersend. Iedereen stapelt meningen. We twitteren. Jan met de pet is Jan met de iPad geworden. Dus de pet met een PAD. En ze kwakken elke mening zonder enige onderbouwing op het internet. En iedereen wordt bang. De politici die zeggen hoe ben ik blauw, hoe ben ik groen. En Iedereen is in de verdediging. En ik heb altijd verwijt gehad dat ik daar te naïef in ben. En ik vind dat een kwaliteit, jongen. Ik word daar steeds beter in. Uh, en ik merk dat als je dat gewoon doet en het goede ziet, als je gaat snappen hoe die renners werken, dan snap je dat het gewoon hartstikke lieve jongens zijn die uh, te weinig worden uitgedaagd na te denken over hun vak en over het leven. En als ik dat gewoon in een goed perspectief kan zetten voor de kijker, voor een miljoen luisteraars elke dag, een miljoen kijkers, dat is een voorrecht en dat is een vorm van wereld verbeteren. Dus dat vergroot ik wat uit door dat woord. En uh, ik voel het als een geuzenaam en ik vind het uh, eervol. Dat zaterdag is Maarten Duco iedere dag van de Tour te horen vanuit zijn commentaarhokje van de NOS. U hoorde deze week zijn radiodagboek gemaakt door Maarten Bleumers. Volgende week het dagboek van Tompetist Erik Vloeimans. Zometeen zijn we terug met Stand.nl. De stelling het verlagen van de overdrachtsbelasting is goed voor de huizenmarkt. Eerst wordt u bijgehaald over de hoofdpunten van het nieuws door Juri Stubinitski. Radio 1, het NOS-journaal. Het openbaar ministerie heeft de aangifte van Dirk Scheringa tegen de Nederlandse bank geseponeerd. Volgens het OM is er geen reden om aan te nemen dat mensen bij DNB informatie over financiële problemen van DSB Bank hebben gelekt naar de pers. DSB Bank Scheringa beschuldigde de toezichthouder en directie van schending van de geheimhoudingsplicht in de aanloop naar het faillissement van DSB. Wie vanuit Duitsland of Zweden naar Denemarken reist... kan vanaf dinsdag bij de grens worden gecontroleerd. Het Deense parlement wil op die manier voorkomen... dat buitenlandse criminelen het land binnenkomen. De Europese Commissie is sceptisch vanwege het Schengen-verdrag... dat vrij verkeer in Europa mogelijk maakt. Veilinghuis Sotheby's gaat weg uit Amsterdam. Het grootste veilinghuis ter wereld wil het aantal vestigingen... wereldwijd terugbrengen van 10 naar 5. In Amsterdam blijft nog wel een kantoor van Sotheby's... maar veilingen worden er niet meer gehouden. En in het midden van het land beginnen vanmiddag de schoolvakanties. De ANWB waarschuwt voor een drukke avondspits. Vooral op de A1, A2 en bij grensovergangen in het zuiden. Schiphol verwacht deze zomer opnieuw topdrukte. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB-verkeersinformatie. 50 kilometer file. Een overzicht van de bijzonderheden. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht is een ongeluk gebeurd bij knooppunt De Hocht. De rechte rijstrook is dicht. De file daarachter groeit nu snel. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht voor knooppunt Kruisdonk 3 kilometer. In het noorden op de A7 vanaf de Dijk naar Herenveen 4 kilometer bij knooppunt Joure. Op de A12 Utrecht-Arnhem voor Maarsbergen 5 kilometer. Op de A13 daarna richting Rotterdam gaat het langzaam tussen knooppunt Ippenburg en knooppunt Kleinpolderplein. Er staat een auto in brand op de A15, gooi ik hem richting Rotterdam, daarom is bij Alblasserdam de afrit dicht. Op de A28 richting Amersfoort voor de afrit Den Dolde 5 kilometer. Wie naar Antwerpen gaat in België, kan beter omrijden. Niet via de 1.19 rijden. Er is een ongeluk gebeurd in de Kennedy-tunnel. Het is beter om om te rijden via Roosendaal en Bergen-op-Zoom. En de Liefkenshoek-tunnel is speciaal daarvoor nu tolvrij gemaakt. De slotte de A50, Arnhem richting Os. Bij Knollpunt Valburg, zes kilometer. Dit is Radio 1. NCRV, standpunt NL. Frank de Mosch. Goedemiddag, welkom bij Stam.nl. Goed nieuws voor huizenkopers en huizenverkopers. Het kabinet verlaagt de overdragsbelasting naar 2%. Ger Hukker, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Makelaars, kan het bijna niet geloven. Een wit wijntje en de vlag uit en even geknepen in mijn hand. Een arm en nog een keer van uh, ja, die tijdelijke maatregelen van de verhoging van de overdragsbelasting heeft 25 jaar geduurd dus uh, ja, dat, die, dat, de, dat de visie bij het kabinet er nu ook is, dat deze verhuisboete eigenlijk af moeten en in ieder geval de, de, de doorstroming op de, op de woningmarkt, zeker in, in deze tijd, belemmerd... Dat, dat men dat gezien heeft uh, na al die jaren, dat, uh, dat is een compliment waard. De verlaging van de overdrachtsbelasting is tijdelijk, geldt voor één jaar. De meeste politieke partijen steunen de maatregel, maar er is ook kritiek te horen... Over de zin en onzin van het verlagen van de overdrachtsbelasting... spreek ik met Kees Verhoeven, Tweede Kamer voor D66. Meneer Verhoeven, goedemiddag. Goedemiddag. Met drie keuzes, graag een ja of een nee. Woningen zijn veel te duur. Ja. Ik heb de overdrachtsbelasting altijd gezien als een boete voor huizenkopers. Ja. Net als de hypotheekrenteaftrek, is deze verlaging een cadeautje voor de rijken. Nee. U kunt thuis meepraten over de stelling van vandaag. De stelling in Stand.nl is het verlagen van de overdrachtsbelasting is goed voor de huizenmarkt. Bent u het hiermee eens of oneens het naar 7070, dus 7070, dat kost 50 cent. U kunt ons dus ook gratis bellen op het nummer 0800-1101, 0800-1101. U kunt stemmen op de website www.stand.nl of twitteren hashtag stand.nl. Het verlagen van de overdrachtsbelasting is goed voor de huizenmarkt. Kees Verhoeven, wat zegt u? Ja, het is goed voor de huizenmarkt. Uh, de overdrachtsbelasting, uh, zoals de heer Hukker ook uh, zei... en heel veel mensen ervaren dat zo... Is een, uh, ja, is een barrière, is een, uh, is een boete op het uh, kopen van een huis. En dus ook een boete op het verhuizen naar uh, een koopwoning... als je in een huurwoning zit. Dus het is goed om, uh, om die drempel te verlagen. En dat doet het kabinet nu. Er is natuurlijk ook al heel veel over gezegd de afgelopen maanden. En uh, ze hebben inderdaad geluisterd en uh, ze gaan daar nu uh, mee aan de slag. En dat is op zich een, uh, een goede zaak voor iedereen die een huis wil kopen. De maatregel is leuk voor mensen die toch al van plan waren om een huis te kopen. Maar er zal het genoeg zijn om mensen over de drempel te halen die nog niet durft te kopen? Ja, dat is altijd de vraag. Kijk, als je bijvoorbeeld een huis van 3 ton uh, neemt... dan uh, zou je normaal gesproken 18.000 euro aan uh, overdragsbelasting betalen. En dat wordt nu dus 6.000 euro. Dus het verschil is dan 12.000 euro. Nou, ik denk dat dat voor heel veel mensen een heel uh, substantieel verschil is. Aan de andere kant is het ook zo dat met deze maatregel er nog geen duidelijkheid is... over hoe het op de langere termijn op de woningmarkt wordt. En er zullen ook mensen zijn die zeggen van... nou, misschien moet ik nog maar even wachten, want dan gaat hij misschien nog wel naar 0%. Dus duidelijkheid, vertrouwen in de markt... dat zijn volgens mij nog punten waar, waar nog wat twijfel bij de mensen zit. Er speelt toch iets anders mee. Dat is een psychologische factor. Veel mensen financieren de overdrachtsbelasting mee. Dat nemen ze mee in hun hypotheek. Daar betalen ze gewoon rente over. Dat is gewoon echt geld wat ze zelf op moeten hoesten. Maar het is wel bijna on onzichtbaar en onvoelbaar geld. Denkt u dat dat psychologische aspect nog een rol speelt? Dat mensen denken, ja, weet je, ik merk het eigenlijk toch niet... Nou ja, dat is met de uh, hypotheken natuurlijk sowieso het probleem, zou je kunnen zeggen. Heel veel mensen uh, die zijn zich helemaal niet bewust van het feit dat ze met een hypotheek een hele grote schuld hebben... waar ze uh, maandelijks heel veel geld aan afdragen. En het is eigenlijk inderdaad een soort stille, uh, stille extra kostenpost die ze niet uh, ervaren. En nu is die er niet. Ik denk wel dat het zo is dat je in de transactie zie je natuurlijk toch... die uh, iedereen kent wel het, de term kostenkoper en die gaan natuurlijk nu enorm omlaag. Dus ik denk toch wel dat er genoeg bekendheid bij de mensen is uh, dat, dat dit een... een, een een prijskaartje is wat nu wegvalt. Ja, kost het dus Was ongeveer 10% ik, uh, procent altijd, hè? alles bij elkaar, geloof ik. Ja, daarom. En dat is toch wel. bedoel, dat werd altijd wel in de hoofd van mensen uh, toch wel meegenomen. Als oei, nou dan wordt het toch nog weer duurder en dan redden we het niet. Dus ik denk dat het aan de ene kant zo is dat het wel een, een beetje verstopt uh, bedrag is. Aan de andere kant weten heel veel mensen toch ook wel dat er boven de huizenprijs. Altijd nog een, uh, ja, een fors percentage kwam waar de overdragsbelasting dan het grootste deel van was. Een ander aspect wat een rol kan spelen is het opdrijven van de huizenprijzen. Dit zou wel eens een opdrijvende werking kunnen hebben. Ja, maar dat is het probleem met uh, alle maatregelen die je op de huizenmarkt neemt... is dat je altijd allerlei scenario's kunt uitrollen over wat, hoe dat dan uh, zal gaan uitpakken. Kijk, wat wij uh, belangrijk vinden uh, als D66 vinden wij dat, dat je in ieder geval... Uh, die overdrachtsbelasting moet je geleidelijk afbouwen. Maar het probleem is dan natuurlijk... wij zouden dat het liefst helemaal doen. En ook gewoon definitief. En dan kun je ook veel beter de toekomst op de huizenmarkt... weer een beetje gaan voorspellen. En het probleem is natuurlijk dat je het nu maar voor een jaar doet. En maar voor een deel. Uh, en daarom hebben wij bijvoorbeeld ook voorgesteld... van nou, zet hem helemaal, uh, zet hem helemaal op nul. En hou hem dan ook gewoon uh, op nul. Dus geen overdragsbelasting meer. En betaal dat doordat mensen hun hypotheek uh, gaan aflossen. En Wat dat stellen wij dus uh, voor. Hoe zit het met omringende landen? Kennen die ook een overdragsbelasting? Uh, nou, Hoe dat hoe precies bij de uh, omringende landen zit, dat weet ik uh, eerlijk gezegd niet. Dus uh, in die zin is het ook wel uh, de vraag of... Wat in ieder geval wel een bekend feit is dat, dat bijvoorbeeld Duitsland... Uh, heel veel mensen gaan net over de grens in, uh, van Nederland in Duitsland wonen... omdat daar de woningen veel goedkoper zijn. Uh, dat, dat, dat, dat zijn wel dingen waar je natuurlijk ook naar moet kijken. Uh, aan de andere kant is het ook weer zo dat bijvoorbeeld in Duitsland... de hypotheekrente uh, veel lager is omdat mensen daar veel meer sparen. Dus je hebt allerlei verschillen tussen landen hoe de woningmarkten zijn georganiseerd. Ik denk dat je daar op zich wel naar moet kijken, maar het is natuurlijk niet zo dat er heel veel mensen uh, net over de grens gaan wonen uh, omdat er verschillen zijn tussen landen. Dus dat zie ik niet als, een, als het allergrootste aandachtspunt. De verlaging van de overdrachtsbelasting is goed voor de huizenmarkt. Bijna duizend mensen hebben gereageerd, onder andere via www.stand.nl. Uh, 76% is het daar mee eens, 24% is het daar niet mee eens. Um, Kees voor Tweede Kamer, voor D66. Laten we eens even kijken naar de huizenmarkt. Uh, want het gaat niet zo best, maar ik weet niet hoe u er tegenaan kijkt. Hoe goed of slecht gaat het eigenlijk met de huizenmarkt? Uh, nou, Ik denk dat je gewoon kan zeggen dat de Nederlandse huizenmarkt uh, doodziek is. Uh, het is zo dat er enorm weinig uh, huizen worden verkocht en uh, uh, uh, worden gekocht. Dus er zijn heel weinig transacties uh, door mensen. Het is bijna onmogelijk uh, voor heel veel mensen om van een huurhuis naar een koophuis over te stappen. Dus de afstand tussen huur en koop is te groot, waardoor iedereen eigenlijk stilstaat. Heel veel mensen zitten op dit moment gevangen in hun huis. Ze kunnen er niet uit. Dat zijn zowel mensen die een koophuis hebben en dat niet kunnen verkopen, als mensen die in een huurhuis zitten en niet naar de koopmarkt toe kunnen. Nou ja, daardoor zijn er dus ook uh, onvoldoende middelen, is onvoldoende geld, uh, om nieuwe huizen te bouwen voor mensen die dat nodig hebben. Dus eigenlijk staat het aan alle kanten stil. Het is een van de grootste problemen op dit moment waar ons land mee te, te maken heeft. Dus in die zin is het wel goed dat de regering zich dat aantrekt en nu eindelijk, want ze hebben er natuurlijk weer rijkelijk lang mee gewacht, maar eindelijk met, met, met plannen komt om de boel in beweging te krijgen. Ja, dat is, de dat is wel huizenprijzen wel zijn. zijn ook nog steeds heel erg hoog dat is altijd moeilijk te zeggen. Um, kijk, het, er zijn mensen die zeggen van de huizenprijzen zijn, uh, zijn uh, kunstmatig hoog. Het is in ieder geval een feit dat de afgelopen jaren de huizenprijzen enorm gestegen zijn. Uh, maar ja, goed, als je de inflatie, hè, dus de jaarlijkse uh, de, uh, 3% uh, stijging van, uh, van de kosten... als je die er afhaalt, dan blijkt dat het al best wel meevalt. Uh, uh, en, en dat de huizenprijzen zich nu zeg maar, aan het stabiliseren zijn. Het is altijd moeilijk om te zeggen of de huizenprijzen heel hoog of heel laag zijn. Nou dat ja, goed, ze zijn. Nee, van, van mensen zelf. om naar te kijken. U, u had het net zelf al over Duitsland. Duitsland en België omringende landen, vergelijkbare landen, veel lagere huizenprijzen. De herbouwwaarde van een huis als je huis afbrandt en je moet opnieuw opbouwen, is ook heel laag. Dus dat, dat, dat zijn wel indicaties dat die huizenprijs wel eens hoog kan zijn, toch? Ja, klopt. En je ziet ook bijvoorbeeld als mensen zelf uh, een nieuw huis bouwen ergens... dat ze vaak veel goedkoper uit zijn. Uh, dat heeft natuurlijk ook te maken met de grond uh, onder een huis. Die is ook een uh, groot onderdeel van de kosten. Maar uh, ja, in Nederland zijn de, de, de huizenprijzen uh, in ieder geval vergeleken met omringende landen hoog. Maar dat heeft ook weer te maken dat Nederland heel veel mensen op een kleine oppervlakte heeft. Zeker. Waardoor er uh, veel meer schaarste is. Maar het heeft ook te maken met de aftrekbaarheid van hypotheekrente, waar we niks aan doen. Ja, nou, het, is, het, is, het is zeker waar dat, dat uh, mensen in ieder geval uh, geneigd zijn... om door de hypotheeknet in de huidige vorm... maximale leningen af te sluiten. En die maximale lening heeft maximale ruimte gegeven. En dat heeft er natuurlijk wel voor gezorgd... dat de huizenprijzen een, een, een opwaartse uh, uh, beweging hebben gemaakt. En het feit dat we nu uh, een systeem hebben... waarbij het eigenlijk gunstig is om zoveel mogelijk geld te lenen... Ja, dat is iets waar we echt vanaf moeten. Maar ja, dat, dat, dat doet dit kabinet niet. En dat is wel jammer. Ze, ze willen wel de overdrachtsbelasting uh, uh, afbouwen... Dat is goed. Alleen je zou eigenlijk ook moeten zeggen... doe dan ook wat aan die grote hypotheekschuld uh, die we hebben met z'n allen... en bouw die dan ook af. Nou, Daar hebben wij wel voorstellen voor en dat heeft dit kabinet nog niet. Dus dit is wat ons betreft ook een eerste stap. Er moet nog veel meer gebeuren. De overdrachtsbelasting is trouwens ingevoerd in de 80-jarige oorlog. Ik weet niet of u dat wist, maar als belasting voor de adel... ik wist het ook niet hoor, we hebben het opgezocht... als belasting voor de adel en andere landeigenaren... om een leger te betalen dat hun eigendom moest beschermen. Ja, nou ja, goed, dat, dat zegt in ieder geval ook wel iets over... Uh, uh, kijk, als iets uit een bepaalde tijd ontstaan is en die tijd is veranderd... dan kun je je afvragen of het nog goed is dat het er is. Uh, er zijn natuurlijk heel veel dingen uh, vroeger tijd geboren die, uh, die nu nog steeds uh, van kracht zijn. In ieder geval is het zo dat deze regeling op dit moment een, een hele ongezonde... Uh, uh, ja, zeg maar, scheeftrekkende belasting is. Dus we moeten er nu gewoon vanaf. Dat is in ieder geval een ding dat zeker is. Dat betekent dat die in ieder geval verlaagd wordt voor een jaar van 6% naar 2%. Ja. Waar wordt dat uit betaald? Want dit gaat om miljarden. Nou, het schijnt om uh, ongeveer 1,5. Uh, 8 miljard te gaan. en uh, Ik heb begrepen dat het kabinet het uit twee bronnen wil halen. Ze willen uh, een, een bankbelasting uh, uh, gaan, uh, gaan heffen. Nou, Dat betekent dus ongeveer dat je 1 miljard uit, uit de banksector haalt. De vraag is of dat een verstandige manier van, uh, van, uh, van betalen is. Want? Want als banken minder geld hebben, dan zullen ze ook minder makkelijk leningen gaan afsluiten. En hypotheken zijn ook leningen. Dus je kunt je zeer afvragen of dit een verstandige manier van, uh, van betalen is. En het andere is dat het uh, spaarloon eerder wordt afgeschaft. En dat betekent dat mensen minder gaan sparen. En wat ik net al zei over Duitsland. In Duitsland is het zo dat de hypotheekrente lager is omdat mensen veel sparen. Dus als je minder gaat sparen in Nederland, wordt de hypotheekrente misschien weer hoger. Dus ja, maar wacht even, ons... dus wat u Deelzorg zegt, over de die 1,8 miljard, die worden dus gehaald uit een, een belasting op de banken. Die ze door gaan berekenen aan hun klanten, links of rechtsom. Of, of ten laste ja. leggen van hun klanten. En het tweede is, het spaarloon wordt sneller afgeschaft. Daar hebben mensen ook last van. Dat noem je een sigaar uit eigen doos, toch? Nou, dat is wat ik eigenlijk ook uh, bedoel te zeggen. Kijk. Wij, wij hebben uh, gezegd, overdrachtsbelasting afschaffen is een hartstikke goed idee. Alleen, hoe betaal je dat? Nou, Wij zeggen, je moet dat betalen doordat alle mensen in Nederland... veel meer hun hypotheek gaan aflossen. Waardoor je dus minder uh, hypotheekrenteaftrek hoeft te betalen als staat. En wat je daarmee verdient, dat kun je gebruiken... om die overdrachtsbelasting geheel en volledig en definitief af te schaffen. Dat is ons idee van D66. Rabobank heeft dat laatst ook geopperd. Ja, dit kabinet doet die ene stap wel en die andere stap niet. En dan krijg je dus een wat kunstmatige manier... van hoe je die maatregel moet betalen... En ja, dan zie je dus dat deze maatregel uh, misschien wel weer een, de slang in de eigen staat bijt. De stelling van vandaag is de verlaging van de overdrachtsbelasting is goed voor de huizenmarkt. Ruim duizend mensen hebben gereageerd op onze site www.stam.nl of hebben een sms gestuurd met eens of oneens. Uh, naar 70, 70 um, 76% is daarmee eens nog steeds, 24% is daar niet mee eens. Kees voor Tweede Kamer voor, de, voor D66. We gaan naar de luisteraars op 0800-1101. Luister u alstublieft mee. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. U mag het zeggen. Nou, ik ben er natuurlijk mee eens. Ik bedoel, uh, ik ben, uh, of ik, wij zijn uh, zo'n geval... die echt uh, uh, in een in-between situatie terecht zijn gekomen. Wij hebben drie jaar geleden een huis gekocht in verband met chronische ziekte in de familie. En uh, ja, het is echt een sociaal probleem. En uh, ja, nou krijgen we dit gratis erbij, dat we de, de huizen dus al... Uh, of, ja... Beide, hebben we weer te koop staan, beide zijn onverkoopbaar. Dus dat is een dubbel uh, sociaal, uh, zeer pijnlijk probleem. Beide huizen van u zijn onverkoopbaar, maar dat wordt makkelijker, neem ik aan. Nu deze overdagsbelasting uh, tijdelijk nou, vraagt. laten we het alsjeblieft hopen, want ik ben er ondertussen zelf ziek van. Oké, okay, dank. Een sterkte. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag van Winsbergen Arnhem. Dag. Dit zal uh, voor een paar mensen effect hebben, maar wat er eigenlijk speelt is... Dat het totale scheefgroei in de huizenmarkt. De oudere mensen die voor 30 jaar terug. van de overwaarde gebruikten als ze het huis verkochten. als ze jaren 60 waren. en daar leuke dingen van gingen doen. dat kan niet meer. Want er zijn geen huurhuizen. De jongeren zijn gedwongen om te kopen. want er zijn geen huurhuizen. Dat is het punt. Iedereen zit gevangen. Ze kunnen geen kant op. En nou, en dan worden de huizen niet verkocht. Dit is een tijdelijke maatregel, zal weinig zin hebben. Het grote er moeten probleem... meer, moet meer huurhuizen bij. Dat is het grote probleem volgens u, er moeten meer huurhuizen bij komen. Ja, de mensen zitten gewoon gevangen, de jonge jongelui blijven al steeds langer thuis wonen. Die kunnen het gewoon niet betalen. Dank u en, voor... en vroeger, kon, in de zeventiger jaren, had je een keuze voor de, de, huur, de huizen te duur. Dan ging je huren. Okay. Je hebt de huur te hoog. Dank voor uw reactie. Stamppuntnl, goedemiddag. Goedemiddag, ik spreek met de Penuit. Ja, ik ben het eens met de stelling. We hebben zelf ook uh, oh ja, twee hypotheken. Uh, ik heb nu gelukkig een van mijn huizen kunnen verhuren. Maar het andere huis uh, is nu net verkocht met 20.000 euro verlies. We hebben drie jaar geleden een huis gekocht, uh, niet wetende dat de crisis zou komen. En We hebben twee jaar geprobeerd het huis te verkopen en uh, we kregen het dan de straatstenen niet kwijt. Dus ik ben uh, blij dat dit komt, alleen voor ons te laat. Want we hebben het nu verkocht met 20.000 euro verlies. Dus maar hoe lang is dat geleden? Uh, dat het huis te koop stond? Nee, het verkocht is? Uh, een maand geleden. Oké. Okay, nee, maar Maandag het, het, gaat de uh, overdracht plaatsvinden. Dus... dus ja, het is een beetje zuur voor mij. Maar uh, mijn andere huis staat uh, ook te koop. Maar, maar wacht heb... even. Maandag vindt de overdracht plaats? Ja. Oké, okay, ja, goed. Ja. We zullen even kijken hoe dat precies zit. Nee, want het wordt wel met twee weken terugwerkende kracht gerekend. Maar dit, dit zou inderdaad net te laat kunnen zijn. Dank voor het bellen. Ja, helaas. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Dag. Ik ben het ook eens met de stelling. Uh, ik denk uh, ja, dat alle beetjes helpen... Uh, het is ook belangrijk dat het goed in de markt gezet gaat worden en, en uh, ja, goed uitgemeten gaat worden. Wat het voordeel gaat zijn, je ziet het ook in de bouw met uh, uh, de verlaging op de uurlonen hè, van de btw. Dat ja, Dat is toch een goede maatregel geweest, wat toch uh, weer een nieuwe impuls gegeven heeft. Dus het werkt? Ja. Het werkt. Dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. U mag het zeggen, meneer. Met parlementeer uit Hengelo. Dag. Eh, ik ben het wel eens met de stelling. Het zal niet zoveel doen. Het is natuurlijk een druppel op een gloeiende plaat. Maar het is, tenminste dat is mijn mening, het is toch eigenlijk een schande dat de overheid, we praat al tientallen jaren, er is eigenlijk sinds de oorlog nog steeds woningnood. En dat dat nou nog nooit is opgelost in een modelland. land. Eh, daar plakt men zich toch een brevet van ongevermogen op. Maar waar bestaat die woningnood precies uit? Nou, te, te weinig huizen, te weinig koophuizen voor de juiste prijs. En net wat die, ik was het helemaal eens met die tweede spreker, Te weinig huurhuizen huizen. ja. Daar ja. willen mensen doorstromen. Je kunt gewoon niet, want het is er gewoon niet. En wat vaak vergeten wordt, is dus zijn een klein land, het zit vol. Een belangrijk deel van die huizenprijs is die grondprijs. Die is natuurlijk veel te hoog in Nederland. Ja, de grondprijs is dan. Ja, die is veel te hoog. Daar moet ook eens over nagedacht worden. Dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, ben ik in de... Ja, u bent in de uitzending, zeker? Ja. Ik ben het hartgrondig eens met de stelling. Uh, alleen ik wil eens even ingaan op uh, wat de negatieve effecten zouden zijn. Ik hoorde vanmorgen ook uh, Boele staal uh, van: oh jee, de banken enzovoort. De voorman uh, en... van de Nederlandse banken? Ja, de, die meneer die bij u zit van 360, die, die maakt zich daar ook zorgen om. Maar stel nou eens dat er door deze maatregel drie keer zoveel huizen worden verkocht. Ja, dan is het toch lood om ijzer. Want uh, die 2% die dan toch nog wordt afgedragen die levert een even groot bedrag op voor de staatkist als uh, wanneer ze het niet zouden wijzigen. Wacht aan even, aan dat, dat, dat, dat moet u me even uitleggen. Ik bedoel, als er heel veel huizen worden verkocht... En als er drie keer zoveel huizen worden verkocht... Drie keer zoveel huizen worden verkocht, dan levert het net zoveel op als de huidige ja, situatie. Ja, dan levert het voor ja. de overheid net zoveel op. Ja, ja, ja. En wel... uh, de banken, die spinnen alleen maar garen als er meer verkocht wordt, want die sluiten weer hypotheken af. Ja, nou goed, er komt een bankbelasting, begrijpen we. Dus uh, ze zullen ook een ja, beetje moeten gaan... Ja, die meenemen. is dus helemaal niet nodig, die bankbelasting, want de overheid krijgt genoeg geld binnen. Ja. Interessante relatie. Dank, dank voor... Van die kant bekijkt niemand dat kennelijk. Ja, nou, ik vind het een interessante relatie. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik spreek met Van Dijk. Uh, ik ben heel blij. Omdat uh, ja, mijn dochter toevallig vandaag de sleutel zou krijgen. Uh, die afspraak hebben we even uitgesteld. Uh, omdat het nog niet helemaal definitief was. Dus uh, ja, dat scheelt ze zo'n zo kleine 8000 euro. Dus uh, ik denk, ja, dat is voor een starterstel is dat natuurlijk prachtig. Ja. Ja, ja. Dat, dat scheelt een hoop geld, Albert al. Dat die... ja, dat scheelt... Alleen uh, de notaris die we het vanmorgen aan de lijn kregen, ja, die, uh, die was er nog niet op voorbereid. Dus uh, zolang het nog niet definitief is, uh, uh, houdt de notaris zich afzijdig. Dus ik heb de afspraak even verschoven naar volgende week. En uh, ja, dan moet het dan definitief zijn, want het is volgens mij nog niet definitief. Dat, daar moet de Kamer nog een, een definitief besluit op, op doen. Nou, niet. eerst moet het kabinet vandaag de definitieve knoop doorhakken. Ja. Dat, dat is de eerste stap, het kabinet ja. moet doen. Dank voor je reactie, stand.nl. Goedemiddag. Hallo. U mag het zeggen. Ja, goedemiddag, met Arjen Visser. Uh, ik ben het eens met de stelling. Uh, maar het is een beetje zuur voor die mensen die op elk, uh, zeg maar het geluk hebben gehad... Uh, dat ze toch uh, het huis hebben kunnen verkopen in die periode. En die hebben dus toch nog die 6% moeten betalen... Ja. Even zou ik daar weer op willen merken dat uh, onder andere de regering uh, vorig jaar en het jaar daarvoor een subsidie heeft gegeven voor uh, isolatie, dubbele beglazing en dat soort dingen. Uh, Diegenen die dus op een gegeven moment toch uh, hun huis hebben verkocht en een nieuw huis hebben, hebben gekocht. en daar dubbele beglazing in hebben aangebracht, daar dus de isolatie in hebben laten aanbrengen. die, die uh, zeg maar populair gezegd, die pissen allemaal naast het potje. Ja. Dat is ja. een beetje zuur. Dank voor uw actie. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, <coughs> met gozes, hè. Om nog te spreken van een visie op de maatschappij van het kabinet gaat dan wat te ver. Ik ben het eens met de stelling. Het is een kleine verlichting. Maar we moeten niet overdrijven. Het is inderdaad wat al gezegd is een druppel op een gloeiende plaats. En er moet veel meer gebeuren om de zaak in running te krijgen. Dank voor uw actie. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ben ik aan de beurt? Ja. Oké. Okay. Nou, uh, ik uh, vraag me af of dit wel een doordachte maatregel is. En waarom twijfelt u? Nou, als je ziet... Uh, de, kijk, de, de, de hele woningmarkt die stort in. En uh, het, de hele luchtbel van de hypotheken en dat soort dingen is uit elkaar gespart. En men gaat dit uh, repareren door dit soort dingen. Maar ik vraag me af of het niet hetzelfde gaat uh, gebeuren... als met die hele BPM-maatregelen bij die auto's en dat soort dingen. Als het geld straks op is, dat men zegt, we houden ermee op. En dan zijn de rappen pas echt ga dus, hè? Dank voor uw reactie. Als het geld straks op is, dan zijn de rapen pas echt goed gaar. Kees de Tweede Kamer, het voor D66. Bent u daar ook bang voor? Uh, nou ja, er zijn een aantal uh, uh, zorgpunten geuit, hoor, luister, maar De meeste uh, mensen die zeggen toch eigenlijk van... het is een goede maatregel, we zijn het eens met de stelling. Uh, wat meneer Visser zei, uh, een beetje aan het eind... die zei het is zuur voor de groep die net buiten de boot valt. Dat heb je met dit soort snel ingevoerde maatregelen natuurlijk altijd. Dat je ineens een, ergens een grens trekt... en als je dan net voor die grens uh, zit, dan, dan is dat vervelend. Da daar zou je naar moeten kijken, maar dat, dat zal het kabinet dan, uh, dan ook doen. Ja, en de meeste mensen die geven toch aan... ik heb het gehoord, een sociaal probleem gevangen in hun huis. Heel veel mensen zitten inderdaad in de situatie... dat ze uh, iets niet kunnen wat ze wel graag willen. En dat is verhuizen. Dus in die zin denk ik dat het ook... In ja, het kan ook heel goed uitpakken als mensen inderdaad het gevoel hebben van, he er gebeurt nu wat. Nogmaals, um, hoe het uitpakt, die man die zei van, uh, als je drie keer zoveel huizen voor 2% procent uh, verkoopt, dan heb je even voor inkomsten. Volgens mij klopt dat, voor zover ik het kan overzien. Dat is ik ja. ook wel een hele slimme opmerking. Een hele slimme opmerking, want dat zou dus uh, ook ja. kunnen betekenen dat die, de, de, de, de uitsel van, uh, van spaarloon en de bankheffing helemaal niet nodig is. Ja, want dan, dan krijg je dus weer veel meer bewegingen op die woningmarkt. En het feit dat die bewegingen, dus het aantal verkopen, dat dat zo laag is... dat is op dit moment het probleem. Dus als het nou zo zou zijn, je kunt niet in de toekomst kijken... maar het is in ieder geval het proberen waard... Uh, dan zou het heel goed zijn om, uh, om, dat, uh, om dat zo te volgen. Als je hem dan helemaal afschaft, dan moet je dus oneindig veel meer huizen gaan verkopen. Dan blijft het nul, hè? want een, een, van, van een heel groot bedrag ja. is 0% nog steeds nul. Dan heb je wel een, andere even, even wel een ander belangrijk punt. Namelijk het moment waarop dit ingaat, precies. Want de vrouw zei, uh, we hebben een maand geleden hebben, uh, ja. de boel verkocht... maar de overdracht vindt maandag plaats. Wat is nou het moment waarop het begint te tellen? Is dat het moment ja. van overdracht... Volgens mij hebben ze zelfs gezegd uh, met twee weken uh, terugwerkende kracht. Uh, uh, dus ik, ik las ergens ook 15 juni zou het dan ingaan als het kabinet er vandaag toe besluit. Dus maar dan wat dan, ze dan precies? twee wat? weken terug? Ja, dat is voor mij ook onduidelijk. En die, onduidelijk, uh, die onduidelijkheid, iemand zei ook van dan moet de Kamer nog over beslissen. Mijn gevoel zegt ook van ja, dat is toch wel iets waar je in ieder geval uh, ook met de Tweede Kamer over moet spreken. Het kabinet moet ja, er nog Maar is uitwerken. dat dan het moment waarop het koop, definitieve koopcontact getekend is, of ja. is dat het moment van de sleuteloverdracht? Nou ja, dat soort vragen zijn er dus allemaal. Daar moet je uh, heel erg goed naar kijken. Want anders krijg je heel veel mensen die die heel boos zijn. Ik had vandaag toevallig ook een, een vriend van mij die sms'te me van. goh Kees, wanneer is die ministerraad? Want ik sta hier, ik sta hier ook bij mijn makelaar. En ik wil even weten waar ik aan toe ben. Nou, dat, die meneer die, die zijn dochter inderdaad uh, nog eventjes uitstel uh, van die afspraak had gemaakt. Ja, dat zijn de zorgen waar de mensen uh, mee te maken hebben. Dus het kabinet moet heel snel duidelijkheid bieden over deze maatregelen op korte termijn. Maar ik zou ook zeggen, op langere termijn een horizon schetsen. Waar gaan we naartoe met de woningmarkt en hoe gaan we al dit soort tussengevallen op een goede manier oplossen? En dat is nog best lastig, denk ik. Kees Hoever, Tweede Kamer voor d Hartelijk dank voor voor uw bijdrage aan stand.nl. 1100 keer is er gereageerd vandaag op de stelling... de verlaging van de overdrachtsbelasting is goed voor de huizenmarkt. 1 procentje minder is het daarmee eens. Maar nog steeds 75 procent en 25 procent is het daar niet mee eens. Zometeen op deze zender het programma Dit is de Dag. En dan zegt de ene vervanger tegen vrijdagmiddag live... neem ik kwalijk, vrijdagmiddag live. En dan zegt de ene vervanger tegen de andere vervanger... wat ga je doen, Hans Smit? Hey Frank, hallo. Ja, uh, ik heb Annemarie maar die zit hier aan tafel. Burgemeester van Almere en uh, natuurlijk uh, ook van de VNG bekend. Hè? Met haar ga ik straks praten. En uh, verder, uh, heb jij nog ambities om de Tour, te, tour een keer te winnen of niet? Uh, ja, maar dan denk ik dat de kans niet zo gek groot meer is. Ik rij wel hard trouwens. Ja, nou, ik heb een sportfysioloog straks aan tafel. Die kan vertellen wat uh, je in huis moet hebben om die toer te kunnen, kunnen ah, halen. En uh, Remco, vrijdag is gastresident en nog veel meer. En live muziek van Splendid. We zitten in de kroon in Amsterdam aan het rembrandt Hans Hans Smit, zometeen met vrijdagmiddag live op deze zender Radio dank voor het luisteren. Goedemiddag nog. En uh, zometeen het uitgebreide NOS Journaal. Eerst. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV De Gids.fm gaat plaatsmaken voor De proloog.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 Bent u trombosepatiënt en wilt u direct en zonder wachtlijst met trombose-zelfzorg beginnen? De Nationale Trombosedienst wordt door haar gebruikers gewaardeerd met een 9. Ga naar trombose Morgen begint voor Midden-Nederland de zomervakantie. Een belangrijke dag, want de afwisseling tussen werk en vakantie geeft energie. En als mensen met energie werken, zijn ze gelukkiger, productiever en verzuimen ze minder. Kijk op 365.nl wat wij voor de duurzame inzetbaarheid van uw mensen kunnen betekenen.